Al net Schut met het NOS Journaal. In de Gazastrook zijn gisteren 77 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Dat meldt Al Jazeera op basis van bronnen in ziekenhuizen in het gebied. De meeste slachtoffers vielen in Gazastad, waar 47 mensen omkwamen. Volgens Al Jazeera kwamen bijna 20 mensen om, terwijl ze op zoek waren naar hulp. De afgelopen weken neemt het aantal aanvallen op gaza stad flink toe. Het Israëlische leger maakte eerder deze maand bekend het gebied te gaan bezetten. In verschillende steden hebben vrouwen vannacht een fietstocht gemaakt. Ze deden dat om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Ze fietsten in onder meer Groningen en Rotterdam naar plekken die in hun ogen onveilig zijn. In Rotterdam is een man overleden na een aanval van twee honden. Dat gebeurde in zijn huis. Of het zijn honden waren, is niet bekend. Toen de politie de woning binnenkwam, moesten ze op een van de dieren schieten om de man te kunnen helpen. De politie heeft de ernstige, gewonde Rotterdammer nog geprobeerd te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De twee honden zijn in korte tijd later door de politie afgemaakt. Om wat voor honden het gaat, is niet bekend. Atleet Sivan Hassan heeft ook de marathon van Sydney gewonnen. Ze rende de 42 kilometer in 2 uur, 18 minuten en 22 seconden. Daarmee is ze de snelste vrouw ooit bij een marathon op Australische bodem. In de Eredivisie heeft Telstar gisteravond voor een grote stunt gezorgd... door te winnen van PSV. In Eindhoven werd het 0-2. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Telstar... dat na 47 jaar is gepromoveerd. Voor PSV was het de eerste nederlaag. Het weer, het regent af en toe, dat blijft ook later vanmorgen zo. Het wordt van het westen uit overwegend droog. De zon breekt dan af en toe door. Het wordt maximaal 22 graden vanmiddag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. show! En die zullen wij hem dan wel leren. om smaak en kwaliteit. Politiek...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 For you to justify my life. the dance floor Zfm. ZFM, ZFM, Strand, Zee, Boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM. I'm going to you off, let me be your motivation to stay and give it tonight. Baby, turn around, let me give you innovation, yeah, cause I do it alright. Up one day FM